Welkom bij de meditatie. Ontmoet een lichtwezen, een dolfijn. Zij leert jou dat jij er ook mag zijn op deze aarde. Ja, hier heerlijk rustig zitten of heerlijk rustig liggen zodat je volledig kunt gaan ontspannen zometeen gaan we een mooie reis maken een reis in de geest een reis in je eigen ruimte Hoe dat je alles mag ontspannen bij uitademing en bij inademing dat je daar steeds meer rustiger van wordt. Dus adem in. Adem uit en alle spanningen gaan naar moeder aarde. Blijf dit herhalen. Alles mag je gaan ontspannen. Als je met je concentratie naar je ademhaling gaat dan zul je merken dat je steeds rustiger en rustiger wordt, zonder iets te passeren. Je hoeft alleen maar te ontspannen. Laat je lichaam steeds meer rustiger worden. Adem in. En hem uit. En bij iedere uitademing laat je al je stress en onrust los. Geef dit maar aan moeder aarde. Zorg dat beide voeten op de grond staan. Je handen op de knieën met de handpalmen naar boven. Zodat al de energie kan gaan stromen. En niet dat je alle energie vasthoudt. En laat je lichaam steeds meer ontspannen. Meer en meer ontspannen tijdens je ademhaling. Laat alles maar los. Wanneer je met aandacht naar je voeten gaat, voel je de spieren van je voeten volledig ontspannen. Laat het maar los. Laat de spieren in je kuitenman ontspannen. Steeds dieper en dieper en dieper zul je ontspannen. Boven, hun benen ontspannen, alle spieren mag je ontspannen. Je heupen, je billen, je buik, je maag. Oeh, maar dat je helemaal ontspannen bent. Dieper en dieper laat jij je ontspannen. Het is een moment om helemaal weg te zakken. Wanneer er een gedachte in je opkomt, laat het maar gaan. Dat is voor later. Laat het gaan op de uitademing. Alles ontspant. Je borst, je schouders. Laat het maar los. En dan mag je je hele rug helemaal ontspannen. Je armen. Je schouders. Nek en keel. Laat het hele gebied nog eens ontspannen. En dan mag jij je hele hoofd laten ontspannen. Je hele hoofd is leeg. Je kaak ontspannen. En word losjes. Je oogleden worden zwaar. En nog zwaarder. Doe ze maar dicht. Alles ontspant. Zometeen gaan we een reis maken. Een reis met de dolfijnen op zee. Je hoeft alleen maar mijn woorden te volgen. Dieper en dieper ontspant. En alles laat je los. Ga je in gedachten naar het strand. Je loopt het strand op en loopt naar de rand van het water. Je kijkt uit over de mooie blauwe zee. En de branding is niet de golven. Waar de golven lager worden... En naar je toe komen rollen. Loodvoets wandel je over het strand en geniet van de geluiden van de zee. De vogels, de branding, de golven. Je voelt met je voeten aan het water en merkt dat het water lekker warm is. Als je over de zee tuurt zie je opeens in de verte wat zwarte stipjes in het water. Ze lijken wel dichterbij te komen. Je blijft staan en blijft kijken. Het trekt je aandacht. En inderdaad komen ze steeds meer jouw kant op. Je kunt nog niet onderscheiden wat de stipjes zijn. Ze zijn nog te ver weg. Naarmate de stipjes dichterbij komen, zie je dat het dolfijnen zijn. Wat betekenen dolfijnen voor jou? Het is een grote schone dolfijnen die je zwemt. Je voelt je vrolijk worden. ...bij het zien van deze vrolijke, spelende dolfijnen. Ze zwemmen rond elkaar en springen over elkaar heen. Eén dolfijn komt steeds dichter naar de vloedlijn. Je vraagt je af of zij niet te dichtbij komt. Het water is daar echt ontiep. Het begint geluiden te maken en springt vlak voor je uit het water. Hij maakt allerlei beduitelingen. Zij nodigt je als het ware uit om het water in te komen. Je twijfelt even. Maar weet, als je niet kunt zwemmen, is geen probleem. De dolfijn zorgt ervoor dat jou niets overkomt. Je kunt gewoon gaan. Je ziet dat de dolfijn zo uitnodigend is. Wat wil je nu gaan doen? Wil je wel het water ingaan? En met de dolfijnen samen gaan zwemmen? Met ze spelen? Dat je langzaam het water instapt. Wat je ook doet. De dolfijn wil jou aandacht. Als je bijna geen grond meer onder je voeten hebt, komt de dolfijn. Maak bij jou zwemmen. Als hij komt zo dichtbij, durf je haar aan te raken, durf je je hand uit te steken. Zij zwemt langzaam om je heen. Hoe voelt zijn huid aan? Is zij zacht? Of voelt zij wat schuwachtig aan of stroef? Hoe voelt de huid voor jou aan? En wat voor emotie komt er bij je los? Een gevoel van geluk? Misschien wel blijheid of verlichting? of juist net niet? Op het moment dat je haar aanraakt, gaat dat dan een gevoel door je heen? Paulines, is het een tinteling dat door je heen gaat, of juist kippenvel? Het kan ook zijn dat je juist een aanwezigheid om je heen voelt. Je hele lichaam reageert op jouw emotie van dat moment. Het geeft het een heerlijk gevoel. De belfijn zwemt om je heen en springt over je heen, steeds weer en weer. Dat lijkt net... Of zij je iets wil vertellen en jij vraagt je af wat zou dat kunnen zijn. Je gaat je instemmen op je intuïtie en gaat invoelen wat de dolfijn jou wil vertellen. Al diep in, je de neus en adem uit, je de mond. Denk maar met je aandacht naar het voelen. Je voelt dat zij je graag wil helpen. Om je beter te laten voelen. Zij is tenslotte een lichtwezen dat graag levende wezens helpt. Zij komt naast je zwemmen. En duwt zijn snuit tegen je gezicht aan. aan. Wat vind je hiervan? Schrok je ineens eerste instantie? Nu weet je dat zij geen kwaad wil doen. Zij wil er alleen zijn. Zij wil ermee aangeven dat jij er ook mag zijn. Dat je ertoe doet. Terwijl zij steeds weer zijn, uh, haar snuit tegen je aandrukt... Voel je dat er iets veranderd is in je lichaam? Probeer maar eens te voelen wat het is. En wat bemerk je? Waar lijkt het op? Glijdt daar een ballast van je af? Of vind je het vreemd dat je voor het eerst echte onverwaardelijke liefde voelt? Dat je lichter wordt? Het kan ook zijn dat je het een gevoel geeft of je zo uit het water omhoog zou kunnen zweven. Je hoort ineens een stem. Dat is de dolfijn die zegt, je mag al je belast aan mij geven. Ik ben een tussenstation en neem het van je over. En de golven nemen het mee de zee in. En laat het op de golven verdwijnen. Je kijkt de dolfijn aan en kijkt naar haar ogen. Je vindt het een beetje raar dat jij de stem van een dolfijn hoorde. Wat ga je nu doen? Geef jij je belast van het leven aan de dolfijn? Of vertrouw je het dolfijn wel genoeg? Of hou je toch liever bij je? De dolfijn zegt: Je mag ook een deel van je belasten meegeven. Dat wat je kwijt wilt, dat waar je al doorheen bent gegaan. Het kan een deel aan je geven, het gevoel van meer ruimte, meer vrijheid. Geef je het over aan het gevoel van vrijheid? De keuze ligt bij jou. Ik bied mijn hoop alleen maar aan. De dier heeft je die zorgen en problemen van je overgenomen. Dat wat je mee wilde geven of wat zij vanuit je onbewuste mee mocht nemen. Wees daar dankbaar voor. Dankbaarheid is een belangrijke deel wat positiviteit in je leven geeft. Zij zwemt nog een paar keer om je heen zoals jij dat wilt. Mag zij dicht bij je zwemmen of juist niet? De dolfijn duikelt nog een aantal keren over je hoofd heen. Wat doet het met je? Ze kijkt je nog een keer aan en zwemt langzaam verder de zee in. Je wilt haar eigenlijk nog een keer bedanken en je roept naar haar. Hij stopt even met zwemmen en kijkt je aan. Je bedankt haar. Wat zeg je dan tegen haar? Waar ben jij dankbaar voor? Als je dat voor jezelf geuit hebt, dan zwemt zij uit je gezichtsveld. Je zwemt of loopt terug naar het strand Loopt zee uit, je wil nog nagenieten van dit natuur en gaat zitten aan de vloedlijn. Kijk nog even uit over de zee en je ziet de dolfijnen weer stippjes worden en verdwijnen. Je voelt dat er allerlei emoties door je heen gaan. Wat voor emoties voel je nu opkomen? Je weet dat dit een heel bijzondere ervaring was, die je zo lang mogelijk kon koesteren. Je voelt je zo dankbaar dat, dat je dit hebt mogen meemaken. Als je een beetje bijgekomen bent van deze mooie ervaring, sta je op en loop je van het strand af wetend dat je rugzak een stuk lichter wordt. Het is een heel stuk lichter geworden. Omdat dit bijzondere dier een aantal ervaringen en situaties van je heeft overgenomen. Je voelt en je voelt in één keer dat je echt een stuk lichter bent. En zeker als je door de duinen loopt. Adem een paar keer goed in. En uit en beweeg met je tenen en vingers een beetje. Open je ogen. En wanneer je er klaar voor bent, kom je weer terug naar het hier en nu.